Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Afspraken over missie Koenders geldt nog steeds, zegt minister Roosentaal. Onderwijsraad tegen vermindering aantal profielen. En minister Vragen noemt Dure Mobiel Internet geoorloofd. <tieden>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 In een reactie zegt Van Bijsterveld dat ze de komende maanden met alle partijen gaat overleggen over hoe de aandacht voor kernvakken kan worden vergroot. Voor het voorjaar komt ze met een definitief voorstel.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 ADB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 70 kilometer file. Zoals gebruikelijk is de maandagavondspits niet extreem druk. Toch zijn er wel een paar probleempunten op de weg. Vooral rond Den Haag is het nog erg druk... na een kettingbotsing op de A12 vanuit Den Haag. Dat gebeurde bij knooppunt Prins Klausplein. Lange tijd waren daar een paar rijstroken dicht... maar de weg is alweer een kwartiertje vrij. Maar het staat toch wel vast op de meeste wegen vanuit Den Haag... zoals de A12 en ook de N14 Den Haag-Leidsendam. Andere problemen zijn er rond Utrecht op de A12... Van Den Haag naar Arnhem er staat tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen nog 10 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Extra druk is het ook op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Na het ongeluk bij Dodewaard. u hoort het al in het nieuws, er staat nog 5 kilometer file richting Nijmegen bij Echtot. De andere kant op staat geen file, maar daar is de weg ook dicht bij knooppunt Valburg vanwege technisch onderzoek. Voorlopig is het het beste om de A15 tussen Knoopendijl en Nijmegen beter te mijden. Dat kan door om te rijden via Den Bosch ofwel via Utrecht. Andere file die eruit springt is die op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Er staat tussen Knopend Rijnsweert en Soesterberg 10 kilometer. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Ik ben directeur Verleggingsvondsen bij een hele grote bank...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 Goedemiddag, zeven minuten over vijf. Wat zou u doen als u briefjes van 50 euro op de weg ziet liggen... die uit een auto zijn gevallen? Wat het gebeurde vanochtend op de snelweg A2 bij Maastricht... het regende letterlijk geld. En voor veel was het, automobilisten was het duidelijk graaien geblazen. Een geldtransportwagen verloor een kistje met bankbiljetten. Er ontstond meteen een file omdat automobilisten het geld gingen oprapen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is een compleet surrealistisch beeld. Nee, het is geen monopoliegeld. Het zijn echte vijftigjes, twintigjes en tientjes. Stapels, echte bankbiljetten in de berm van de snelweg. En er dwarrelt zelfs geld door de lucht. Heel even maar, want binnen een mum van tijd staat er een file. Automobilisten komen massaal helpen opruimen. Ik wou nog vaak naar Alstom. Maar ja, ja, ik zeg, dat, ja, dat kan ik niet laten liggen natuurlijk. Je moet er snel bij zijn, want het is zo weg. Ik heb geen geld gevonden, meneer. Nee, jammer genoeg niet. Ja, we dacht misschien ligt er nog iets? Natuurlijk. Even gaan kijken, zoiets zie je normaal alleen op de film. Dus ik denk, ga toch eens kijken, misschien vind je wat. Maar niet iedereen neemt het geld mee. Wat gaat u ermee doen? Want terug heeft het geld, hè? Het geld zat in een kistje bestemd voor een pinautomaat en dat kistje is uit de geldwagen gevallen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Renske Hamming van de politie. Wat wij weten is dat de deur door nog onbekende oorzaak open is gegaan. Het kistje eruit is gevallen. En dat iemand over het kistje heen is gereden waardoor het kistje open is gegaan. En toen kwam er een regen van biljetten. Ik dacht dat die geldwagens helemaal niet konden rijden als de deur open stond. In dit geval is het toch gebeurd dat een deur open is gegaan. En daar is geen aanrijding aan vooraf gegaan of zo. Zo'n kistje ontploft toch? Of er komt inktvrij als het, als het open wordt gemaakt? Nou, de beelden die ik heb gezien en ik heb ook met collega's gesproken... daaruit bleek dat dat geld er onbeschadigd uitzag. Gratis onbeschadigd geld. Zo voor het oprapen. Hoe aanlokkelijk kan zoiets zijn? Hoe moeilijk is het om er vanaf te blijven, om het niet te houden? Volgens de politie is in de loop van de dag nog meer geld ingeleverd. Maar goh, ze verwachten niet dat alles terugkomt. Is het eigenlijk strafbaar om het te houden, Karin Janssen, officier van Justitie in Maastricht? Nou, het is zo dat uh, degenen die het geld van de straat hebben geraakt... natuurlijk weten dat het niet hun geld is. Uh, verder is het uh, ook zo dat ze ervan uit uh, kunnen gaan... dat het geld niet uh, langs de straat is gezet om, om met de vuilnis meegenomen te worden. Dus... Het is toch eerlijk gevonden? Nou, het is gevonden, het is uh, meegenomen. En de vraag is, is dat een wederrechtelijke toe-eigening? Ja, dat is jouw uh, jargon voor diefstal, hè? Dat is het uh, jargon voor diefstal, dat klopt. Nou, wat is het antwoord? Is het diefstal of niet? Als het uh, zo is dat deze mensen op een gegeven moment ook de berichten zien... dat het hier gaat om een geldcassette die door een ongeval uh, op de weg is terechtgekomen... Dat ja, was volgens mij vrij duidelijk als je de beelden ziet. Ja, dan uh, moeten ze zich toch wel realiseren dat het uh, geen geld is dat ze zich kunnen toe-eigenen. Ja. En wat voor strafstaat? Hij dan op op uh, artikel uh, 310 in het wetboek van strafrecht uh, staat maximaal vier jaar. Ja, er is toch zo'n verhaal van als na honderd dagen niemand het heeft teruggevraagd... dan is het toch van jou? Nee, die honderd dagen staan nergens in de wet vermeld. En nu staat er op ieder bankbiljet een, een code, een nummer, lange cijferreeks. Het is in theorie traceerbaar. Gaat u daar nou werk van maken... om dat in de gaten te houden waar het wordt uitgegeven om die mensen dan op te sporen? Nou, we zullen eerst moeten afwachten hoeveel er is meegenomen... en hoeveel er wordt teruggebracht. En als er dan nog sprake is van een grote hoeveelheid geld... Dan zullen we daar een onderzoek naar moeten doen. En dat zou onder meer kunnen, naar aanleiding van die codes. Dat is wel heel veel werk. Dat is heel veel werk en dat is jammer. Dus daar hebben we de politie niet voor. Dus de kans dat ze gepakt worden is niet zo groot. Nou, ze moeten het gewoon terugbrengen. Dan is er niks aan de hand. Ze weten dat het niet van hun is. En uh, misschien zijn ze al onderweg naar de politie. Dat hoopt u dan maar. Dat hoop ik dan maar. G4S, het geldtransportbedrijf, weet niet hoeveel geld er weg is. Met de chauffeur gaat het naar omstandigheden redelijk, zegt het bedrijf. Of, zoals zij het zelf vanochtend zei... Dag Donneke, dag, dit is, komt goed. <laughs> dus dat komt zomaar goed. Zomaar voor het oprapen. Wat zie jij doen, Lucelle? Ik zou deze arme man gaan helpen. Uh, goed. Ja, ik, heel goed. Ik voelde dus, zelf voel dus heel even de, de, de, de opwelling, de verleiding van... Zou ik, maar ja, dan zie je de beelden op onze site nws.nl... En die ben je dat, bang dat je gesnapt wordt. Wat dacht je? Op onze site nms.nl kun je zien hoe het eruit ziet. Zomaar voor het oprapen. Ja, er is nog geen Afghaanse agent opgeleid in Kunduz... Toch discussieert de politiek over de missie alweer. Of die nog wel aan de eisen voldoet. Aanleiding zijn berichten van RTL en de Volkskrant... waarin wordt gemeld dat Afghaanse agenten soms toch zullen vechten. Bijvoorbeeld tegen de Taliban. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, volgens mij zijn daar tien Kamerdebatten over geweest. Dat is nou net niet wat de Kamer wil, toch? Nee, dat was inderdaad niet de bedoeling. Maar je moet wel bedenken, er is steeds gezegd... in geval van zelfverdediging mogen die agenten natuurlijk wel vechten... tegen de Taliban. Ze hoeven zich niet naar de slagbank te laten leiden. Waar het nu om gaat is acties tegen de Taliban in noodsituaties. Daarvan zegt onder andere een Afghaanse politiechef dat die situaties zich kunnen voordoen en dat er dan natuurlijk door die agenten gevochten zal worden. Ja, en hij gaat er vanuit dat dat allemaal mag, want dan gaat het om herstel van de openbare orde. En dat is een politietaak. Nou, inmiddels heeft, er zijn Kamervragen over gesteld, maar eh, zojuist heeft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken al gereageerd. En hij laat weten via zijn woordvoerder dat het allemaal conform de afspraken is dat het om een civiele politietaak gaat en dat er dus eh, eigenlijk niks aan de hand is. Nou, dus noodsituatie is niet wat ruimer dan zelfverdediging. Is, is daarmee dan de kous af voor de Kamer? Nee, die kous is niet af, want er hebben dus drie partijen... Kamervragen gesteld, de SP en de ChristenUnie en GroenLinks. Die partijen willen van de regering precies weten... hoe de vork in de steel steekt, of het toch niet echt... over de grens van de missie gaat. En volgens Harry van Bommel van de SP is het eigenlijk zo helder als glas. Agenten worden volgens hem gebruikt voor confrontaties met de Taliban. En hij... Hij vindt dat dat tegen de afspraak is. Hij vindt dat het verder gaat dan zelfverdediging. Uh, voor al het andere moet volgens hem leger worden ingezet. En uh, om die reden moet GroenLinks volgens hem de steun aan de missie intrekken... om de eigen geloofwaardigheid te redden. GroenLinks was de partij die de meeste voorwaarden heeft gesteld aan deze uitzending. Uh, de Kamer heeft besloten dat die uitzending er moest komen. De SP was daar niet voor, maar het is nu wel een politiek feit. Als nu aan die voorwaarden niet wordt voldaan...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 Ja, van Bommel daagt GroenLinks dus uit, maar zie jij GroenLinks dat doen? De steun intrekken, terwijl uh, de missie al halverwege is? Of, nou, niet halverwege, maar de voorbereiding halverwege is. Nou, dat lijkt me inderdaad niet, hoor. Uh, officieel willen ze er bij GroenLinks niks over zeggen. Ze willen eerst de antwoorden van de regering afwachten op de vragen... die ze vandaag hebben gesteld. Maar als je daar in de wandelgangen bent, en dat was ik vandaag... dan hoor je dat ze niet erg opgewonden worden van uh, de berichtgeving... en dat ze ervan uitgaan dat het allemaal binnen de grenzen van het toelaatbare is... Binnen de afspraken die er met premier Rutte over die missie zijn gemaakt. En uh, bij GroenLinks vinden ze het bijvoorbeeld uh, heel goed verdedigbaar... als de politie wordt ingezet, uh, als er een hotel wordt aangevallen... door de, door de Taliban, dat, want, want dat is geen van tevoren beraamde offensieve actie. Daar moet je een beetje aan denken. De Van tevoren beraamde acties tegen de Taliban, dat mag de politie niet doen. Maar als het gaat om uh, ja, het redden van buitenlanders in een hotel... die worden aangevallen, dan vinden ze dat, uh, vinden ze dat bij GroenLinks goed te pruimen. En daar gaat het volgens hem. Om hen om. Nou ja, en ergens in september komt er nog een debat. Naar aanleiding van de beantwoording van die vragen. Uh, en ja, dat debat was eigenlijk toch al gepland. Want één keer in de drie maanden praten ze erover in de Kamer. Ja, en het blijft dus voorlopig gewoon allemaal zoals het is. Met veel semantische discussies, als ik jou zo hoor. Ja, want het gaat natuurlijk de komende tijd nog veel vaker gebeuren. Dat er berichten komen uit Kunduz... Als er weer journalistenteams daar geweest zijn. En dan doen officials daar uitspraken. Uh, die iedere keer weer de vraag zullen oproepen: van ja, past dit nog wel binnen de grenzen van de missie. In elk geval de partijen die tegen die missie waren, zoals de SP... maar ook de Partij van de Arbeid, die zullen dan roepen... ja, zie je wel, het gaat weer over de schreef. Nou, dan komen er weer Kamervragen, dan komt er weer een debat. En ik denk dat die missie voorlopig daar gewoon doorgaat. Welkom Bom, was dat vanuit Den Haag. Na de bankbiljet op de snelweg hebben we ook nog steeds... de schutter op de snelweg bij Rotterdam. Straks de vraag, wie doet nu zoiets? Wat hebben we nog meer op de snelweg? Files, Zwaan. Ja, inderdaad, van alles en nog wat. Op de A15 uh, staan flinke files, omdat de weg al een groot deel van de dag dicht is van Gorkhe naar Nijmegen. Er staat tussen Tiel West en Dodewaard 10 kilometer. De weg blijft zeker nog een uur dicht voor technisch onderzoek. De andere kant op is de weg ook dicht bij knooppunt Valburg tot aan Dodewaard. Daar staat wel wat file, maar minder. Verkeer richting, Utrecht kan beter om, verkeer richting Rotterdam moet ik zeggen, kan beter omrijden via Utrecht. De andere kant op, vanuit Rotterdam, kun je beter omrijden via Den Bosch. Andere ander probleem in deze spits is de file op de A50 van Eindhoven naar Os. Er staat tussen Som en Breugel en eerder 8 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Rusland zet de ruimtereizen naar het station ISS even op een lager pitje. Alle bemande vluchten zijn uitgesteld tot nader order. Uh, aanleiding is de crash vorige week van een Soyuz-raket met een onbemande capsule. En daarin zat eten voor de bemanning in het ruimste ruimtestation. Kisha Hekster in Moskou. Kisha, dat lijkt me nou echt een, een PR-disaster. Een, een ramp voor de Russen. <laughs> Ja zeker, dat is het ook hoor. En uh, vooral ook omdat dit het jaar is uh, waarin 50 jaar geleden... Yuri, Yuri Gagarin, Ruslands grootste trots, als eerste man uh, ooit de ruimte inging. En dat was in april nog aanleiding voor een groot feest. Met uh, veel bombari, werd dat gevierd. En nu uh, dus die pijnlijke verdwijning van die capsule. En het is ook niet het eerste ongeluk. Er is, uh, dat begon eigenlijk in december, verdwenen er drie Glonas satellieten Dat is het uh, navigatie. Systeem dat de Russen onafhankelijk moet maken van het Amerikaanse GPS. Die, die zijn dus verdwenen. In februari ging het mis met een militaire satelliet. Vorige week nog ging het mis met een telecomsatelliet. En nu dus deze onbemande capsule. Heel pijnlijk, ook al omdat Amerika gestopt is... met de bemande ruimtevaart. En Rusland nog de enige is die mensen gaat vervoeren naar het ISS. Dus dit is inderdaad een PR-disaster. En waar, waar komt dat door, die problemen van de Russische ruimtevaart. Nou, dat vraagt ze zich hier in Rusland nu ook allemaal af. Echt, uh, alle media die schrijven erover. Uh, er zijn discussies over op de televisie. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen... ja, dit is zo'n technologisch ingewikkelde bedrijfstak. Daar gaan gewoon dingen mis. Al die ongelukken die er gebeurd zijn... die kan je absoluut niet met elkaar vergelijken. Uh, je mag ze niet over één kam scheren. Het zijn incidenten van heel verschillende orden. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen die zeggen... ja, maar er is wel degelijk ook echt een crisis in het ruimtevaart programma van de Russen. Nu wordt er weer heel veel geld ingestopt door uh, premier Poetin... omdat het natuurlijk een prestigieus, mooi uh, project kan zijn. Maar in de jaren negentig, toen heel uh, Rusland heel veel bedrijfstakken... in uh, chaos vervielen, toen werd er heel weinig geïnvesteerd in de ruimtevaart... En omdat het zo'n ingewikkelde sector is, kun je er wel geld in stoppen. Maar dat is niet genoeg. Je hebt ook mensen nodig die je, die je opleidt. En dat duurt gewoon heel lang. Dus zegt ze hier, het is waarschijnlijk een beetje van allebei. Incidenten, ja, maar tegelijkertijd ook wel een crisis in de ruimtevaart. Nou was het de bedoeling, kies je, dat de Nederlandse astronaut André Kuipers binnenkort ook zou afreizen naar het ISS? Wat zijn voor hem de gevolgen van deze beslissing? Ja, ook voor André Kuipers zijn er uh, directe gevolgen. De Russen hebben vandaag bekendgemaakt. Dat ze voorlopig dus inderdaad uh, eerst precies willen weten... wat de oorzaken zijn van die crash van vorige week. En dat is belangrijk, omdat uh, die Soyuz... Uh, ...van toen eenzelfde soort motor heeft als de Soyuz die André Kuiper straks ook in november stond zijn reis gepland... ...naar dat ISS zou moeten brengen. Eerst willen ze dus weten wat er is uh, gebeurd. Dan gaan ze twee testvluchten uitzoeken voor ze ook maar iemand uh, de ruimte weer insturen. Maar voor het zover is gaat daar waarschijnlijk extra tijd overheen. Dus worden de twee ruimtereizen bemande ruimtereizen die nu gepland staan van eind september en eind november waarschijnlijk uitgesteld. Dus dat betekent dat ook André Kuipers... langer vermoedelijk uh, op de aarde mag blijven. En dat het langer duurt voordat hij de ruimte ingeschoten wordt. Voor de mensen die nu in de ISS zitten... betekent dat ze in ieder geval ook langer moeten blijven. De Russen zeggen dat dat niet op problemen hoeft te stuiten... omdat er voldoende voorraden zijn. Maar goed, het is uh, natuurlijk niet prettig, lijkt mij... als je aan het oefenen bent, zoals André Kuipers... nu hier in de buurt van Moskou voor je vlucht. Als je dan dit nieuws te horen krijgt... Zelf reageert hij er heel laconiek over in zijn weblog... dat hij bijhoudt voor de Europese ruimtevaartclub ESA. Zegt hij, nou ja, ik maak me geen enkele zorgen om mijn lancering... want de Russen gaan het echt wel goed onderzoeken... en het zal echt allemaal wel goed komen. Nou, dan vertrouwen we daar maar op. Kiezer Hekster in Moskou, bij een ongeluk op de A15 bij Dodewaard zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag. Sindsdien is de weg afgesloten. Verslaggever Arjan Hoefakker van RTV Gelderland. De ravage is enorm. Op de A15 bij Dodewaard ligt een vrachtwagen op zijn kant. De container van die vrachtwagen is compleet verwrongen. Maar veel erger nog de cabine waar de chauffeur in zat, daar is bijna niets van over... Ik kan me ook niet voorstellen dat een chauffeur dat zou kunnen overleven. De airbag hangt nog uit het stuur van de bestuurder. Aan de andere kant van de snelweg, in de richting van Nijmegen naar Rotterdam... staat een uh, personenbusje die ook volledig in elkaar zit. Het dak is er vanaf geknipt door de brandweer. De vangrails op de middenberm zijn volledig verwoest. Meneer Janus, u bent van het Korps Landelijke Politiediensten. Wat is hier gebeurd? Nou, een zeer uh, gecompliceerd ongeval. Een vrachtwagen komende vanuit de richting Rotterdam is gaan scharen. Daarbij is die dwars door de vangrail heen geschoten. Een auto, een busje, tegemoetkomend vanuit de richting Nijmegen probeerde deze vrachtwagen nog wel te ontwijken. Maar is frontaal in aanraking gekomen met die, met die vrachtwagen. Nou, beide inzittenden van, de, van zowel het busje als van de vrachtwagen zijn hierbij helaas dodelijk ja, getroffen. En aan de andere kant van de snelweg staat het verkeer vast. Dat is in de richting van Nijmegen naar Rotterdam. Maar zij hebben de mazzel dat het ongeval gebeurd is ter hoogte van de afslag. Zodat het verkeer via de afslag kan worden omgeleid. Maar het verkeer in de richting van Nijmegen staat stil. En zal daar voorlopig ook moeten blijven staan. Van de A15 gaan we naar de richting van Rotterdam, want er is mogelijk een nieuw aanknopingspunt in de zaak rond de snelwegschutter. De politie heeft vanmorgen de jacht geopend op een zilverkleurige auto. Die reed na een nieuw schietincident in de Heinenoordtunnel met hoge snelheid weg. De vraag natuurlijk, wie doet zoiets en waarom? Ernst Ameling, goedemiddag. Goedemiddag. Forensisch psycholoog, u werkt al lange tijd bij het Pieter Baan Centrum. Op basis van uw Ervaring daar, kijkend naar een mogelijk daderprofiel. We weten natuurlijk niet heel veel van de feiten eh, wat het onderzoek eh, oplevert. Maar kunt u wel op basis van uw ervaring een antwoord geven op de vraag... wie zou hier achter kunnen zitten? Ja, ik herformuleer zo'n vraag altijd. Uh, in de zin van uh, welke eigenschap je heb, heb je nodig om zoiets te kunnen doen? Hè? Dan abstraheer je een beetje van, uh, van een individu. Dan kijk je naar het verschijnsel. Want niet iedereen kan dat. Um, in het begin van die uh, incidenten uh, dacht ik aan uh, vandaaltjes van 12 tot 15. Die uh, dan vervolgens hard wegrenden. Uh, maar die zijn op zich gemakkelijk uh, pakbaar. Dat ziet iedereen. En dan, uh, dan is dat met drie keer of twee keer is dat al bekeken. <lacht> dat is dus niet het geval. Want het gaat om meer dan 30 incidenten. Precies. Uh, en ze, nog steeds is er niemand uh, gearresteerd of opgepakt. En wat denkt u dan? Uh, dat het. Uh, kijk, ja, want de vandaaltjes die hebben geen besef van 12 tot 15. wat, hun, uh, uh, wat ze met hun uh, buksje kunnen aanrichten en welke gevolgen dat heeft. Maar als iemand ouder uh, is dan, uh, de, dan 12 tot 15, maar 18 uh, of, of meer. en is in het bezit van een auto dan wordt de zaak uh, ja, uh, ja, vilijner en gemener. Want dan is er iets van voorbedachte raden... en, um, en, en wel overwogen en, en planmatig. En um, ja, ja waarom uh, doet iemand zoiets? Hè? Nou, ik, ik heb um, alles overwogen, maar het doet mij denken... <coughs> aan die uh, valkuilen... Uh, in, in, in helden, als u zich dat herinnert. In een hier. park waarbij gaten werden gegraven waar ja. scherpe voorwerpen ja. lagen. waar mensen. Toen heb ik daarover gezegd, toen die meneer nog niet uh, in beeld was... Ja, ik kan mij niks anders voorstellen dan dat, uh, dat, dat hier sprake is van iemand met sadistische motieven. Die, uh, dat is iemand die plezier beleeft aan het lijden, de angsten, de, de schade van een ander en de pijn. Um, Want als u kijkt naar de snelwegschutter, als we hem of haar of de personen ja, zo mogen noemen... Nou, het zal hem, hem zijn het... hoor. Ja, waarom zegt ja. u dat? Ja, ja, dat, dat, dat, het, zou, het zou... 99 van de 100 keren is dit een, een hem. Sowieso zijn er meer mannelijke gedetineerden en criminelen dan, dan, dan, dan vrouwen. Maar in dit soort delicten, met, met schieten, en dan is het... ja. Dan denk ik direct aan een man. Ja. En is zijn uh, motief dan mogelijk het aanjagen van angst? Uh, nou, het genieten van angst. Dus het is iemand die, uh, laten we zeggen, ook weinig geweten heeft, zich niet in een ander kan verplaatsen. Hè. Wat we vroeger de psychopathie noemden, of tegenwoordig de antisociale persoonlijkheidsstructuur of perso persoonlijkheidsstoornis. Maar dat is niet genoeg. Een echte psychopaat. Uh, geniet niet van, uh, van het lijden van een ander. Oh, uh, geniet ook niet van de vreugde van een ander. Dat zal allemaal uh, worstwezen. wezen. Hij, uh, hij executeert, bij wijze van spreken... en gaat dan over tot de orde van de dag. Maar als je het elke keer weer doet, dan zit er een drang achter. Een drang die wordt bekrachtigd, die wordt beloond. En, en dat is de ontlading van het ervaren... dat iemand lijdt onder wat jij hebt gedaan. Is dan ook de kick? van het aandacht krijgen eh, bij de politie... die eh, ja. met mannenmacht naar hem op zoek gaat... en de aandacht daarvan in de media? Ja, ja dat komt er zeker bij. Maar het is niet het voornaamste. Want uh, aandacht kun je, op, uh, kun je ook verwerven als pyromaan zijnde. En dan heb je het niet op mensen gemunt, maar op objecten gemunt. En uh, ruikjes ingooien en, uh, en graffiti, dat geeft allemaal aandacht. Dus er is meer aan de hand. Uh, hij uh, brengt mensen... Uh, in, in, in, in uh, zeer risicovolle en angstige situaties... die ook bovendien uit de hand kunnen lopen. En dat was met dat helden ook. Hè? Het is helemaal keurig toegedekt en gegraven... in beton gegoten scherpe spijlen. Uh, dus niet op uh, personen gericht die zich met een, met een kenmerk... niet op mannen, niet op vrouwen, niet zoals... Uh, ik, uh, mensen van de sociaaldemocraten, jongeren. Uh, niet uh, zoals terroristen of christenen of wat dan ook. Maar, maar, maar anonieme anderen. Dus je weet helemaal niet wie er in die auto zit. Kan je ook niet zien. Uh, en boem, En, boom, en dan, uh, dan fantaseer je over de reactie achter... Het stuur. En, um, en, en komt er dan op zo'n moment, na zo'n meer dan dertig incidenten. ook een moment dat hij of zij. want we moeten dat er wel blij blijven zeggen, ja, lijkt mij. Ja, dat, wel, dat hij of de... zij fouten ja. gaat maken omdat je bewust meer risico zoekt? Uh, het, het wordt dus een soort verslaving. En het zou best zo kunnen zijn. dat de drang zo groot wordt dat hij onvoorzichtiger wordt. Uh, ik zeg nog maar hij, hè? Uh, dat hij onvoorzichtiger wordt en um, zichzelf minder uh, onder controle heeft. Maar tot nu toe lijkt dat niet het geval. Maar een, het is een, een soort verslaving, moet je, zo moet je het zien. En dan op den duur dan, uh, krijg je onthoudingsverschijnselen als je het niet meer doet. Verlustmog... En letterlijk, letterlijk. Ja. En vooralsnog uh, blijft hij dan verslaafd en blijft hij spoorloos... vanochtend na dat uh, laatste schietincident in de Heijnenoord-Dunnel. Ja. Ik dank hartelijk, forensisch psycholoog Ernst Ameling. Graag gedaan. Horens, het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals. Bijvoorbeeld op de Honda Jazz 1.2.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 De politieagenten die door Nederland worden opgeleid in Kunduz... zullen niet meedoen aan offensieve militaire acties, dat zegt minister Rosentaal. De chef van de politie zou hebben gezegd dat de kans groot is... dat de agenten worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban. en ziet dat als zelfverdediging. Nederland heeft als voorwaarde gesteld dat de agenten alleen civiele taken mogen uitvoeren. En Roosentaal zegt dat die afspraak nog steeds geldt.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 De Mexicaanse politie heeft vijf verdachten opgepakt... in verband met de aanslag van vorige week op een casino in Monterrey... waarbij 52 mensen omkwamen. Verdachten zouden lid zijn van het Zetas-drugskartel. Mogelijk was de aanslag een vergelding voor de weigering van het casino... om afpersingsgeld te betalen aan het drugskartel. En busmaatschappij QBus mag vanaf eind volgend jaar... het streekvervoer doen in de regio Utrecht. Nu rijden er nog bussen van Connection. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gennet Hiemstra. Zoals het nu buiten is, zo had het eigenlijk de hele dag moeten zijn. Een paar buien in het noorden en opklaringen. Maar het was heel anders. Een herfstachtige dag. Koud, flinke buien en ook veel wind hadden we vandaag. In het hele noorden is het maar een graad of 14 geworden. In het zuiden werd het dan nog een graad of 17. Er zitten dus nu nog een paar buien boven de noordelijke helft van het land. In het zuiden opklaringen, ook in het midden van het land. En vanavond neemt de buigheid verder af. Ook de wind neemt wat af, maar aan zee blijft de wind vrij krachtig, windkracht 5.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 ANEB, verkeersinformatie. De avondspits rond Amsterdam en Rotterdam valt relatief mee. De meeste files staan rond Utrecht en Den Haag, na nou, een aantal ongelukken. De opvallende files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij Hoofddorp 3 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Veel vertraging is er op de A15 van Gorkum naar Nijmegen, tussen Tiel-West en Dodewaard. 10 kilometer. De weg is daar eigenlijk al de hele dag dicht na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Nijmegen kan dan ook veel beter omrijden via Den Bosch, vanaf knooppunt Deil over de A2 en de A59. De andere kant op is de weg ook dicht, maar dan vanaf knooppunt Valburg. Nou, dat veroorzaakt veel minder file. Verkeer richting Rotterdam moet dus wel omrijden. En dat kan via Utrecht over de A50 en de A12. Bij Den Haag hebben we te maken met een problematische avondspits. Er was eerst een kettingbotsing op de A12 bij het Prins Klausplein. Weeg is daar alweer een tijdje vrij. Er staan nog wel veel fietsers vanuit de stad. Nu is het misgegaan aan de noordkant van de stad... op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Staat na een ongeluk bij Wassenaar 4 kilometer. Het loopt ook vast op de N14 richting Leidsendam, tussen Wassenaar en Leidsendam 4 kilometer. Vijf over half zes, goedemiddag sport. Bij de wereldkampioenschappen atletiek was de Jamaikaan Johan Blake... gisteren de snelste man op de 100 meter. Vandaag was het in Zuid-Korea de beurt aan de vrouwen. Ook met een favoriete uit Jamaica. Verslaggever Andy Houtkamp heeft het gevolgd. en die een Jamaikaans feestje werd het echter niet vanmiddag. Nee, want de grote favoriete werd slechts vierde. Shelly Ann Fraser Prize de winnares werd Carmelita Jeter... Zij verzocht de Jamaikaanse Veronica Campbell Brown... en Kellyanne Baptiste uit Trinidad. En Gita won in 10,90 seconden en was in tranen van geluk. Anders sprintnummer, de 110 meter hoorde bij de mannen... was er eh, net als gisteren bij de 100 meter sprint mannen... Eh, ook een omstreden disqualificatie, vertel. Nogal, want Robles, de Cubaan, heeft eh, zeg maar 20 meter voor het eind van de finish Liu geraakt. Dat is een Chinees, een hele goede Chinees, en die liep op kop. Eh, Liu werd uiteindelijk derde. Uh, heeft geprotesteerd tegen de actie van Robles. En Robles werd gedisqualificeerd. En dan krijg je het probleem, wat gaan we doen? Uh, uh, wordt het de uitslag gewoon met twee, drie en vier de mensen die dat zijn geëindigd? Ik denk het niet. Ik denk dat de race overgelopen gaat worden. En dat moet dan morgen gebeuren. Is dat wel eens vaker gebeurd? Ik kan me niet herinneren. Uh, het, is, uh, het is wel heel opvallend. Um, omdat die Liu geraakt wordt, kan hij niet uh, eerste worden. En ze kunnen niet nog een keer gaan lopen vandaag. Ik, ik kan het me niet herinneren. En een van de opmerkelijke verhalen dit WK Atletiek... is dat van Oscar Pistorius op de 400 meter. De Zuid-Afrikaanse atleet met twee kunstbenen. Die is heel eind gekomen, tot de halve finale, maar meer zat er niet in. Nee, dat is zo lastig om op een 400 meter goed te kunnen starten met protheses. Ja, het, het klinkt bijna lachwekkend, maar dat is echt zo. Hij heeft het heel erg van de laatste 200 meter, dan komt hij op gang. Maar dit was zo'n sterke halve finale. Het is al knap dat hij hier is gekomen. Hij werd laatste in zijn race. Uh, en dus is het al knap dat hij op dit WK zo kan presteren. Overigens opvallend, de broertjes Borlé uit België... die wel de finale haalden. En over herinneringen, ik kan me niet herinneren... dat er ooit op een WK twee broertjes in de finale stonden. Laat staan dat ze uit België komen. Precies. Goed nieuws dus voor de Belgen. Wat was het voor dag voor de Nederlanders? Slecht nieuws. In ieder geval voor Rutger Smit en Erik Kadé. Zij zijn bij het discuswerp in de kwalificaties blijven steken. Ze moesten echt een heel end de discus uh, gooien. 65,5 meter, maar ze kwamen niet eens in de buurt. En dan, als je ook niet bij de beste twaalf komt... ja, dan uh, doe je niet mee in de finale. Dus helaas voor deze heren. Uh, iets minder slecht, of laat ik zeggen goed... want het is altijd knap, is de zevenkampster. Uh, zij heeft uh, de Ramona Fransen de vijftiende plaats na de eerste dag... Is niet super, maar toch, er doen er 26 mee. Het is een wereldkampioenschap, 15e plaats met nog één dag te gaan. Hebben we het erover? En dan komt juist bericht binnen dat de 110 meter horde uh, niet wordt overgedaan. Dat het bezwaar is verworpen en dat daarmee het goud gaat naar de Amerikaan Richardson. De Mexicaanse politie heeft vijf mannen gearresteerd... in verband met de brandstichting in een casino vorige week. In de stad Monterrey in Noord-Mexico speelde zich dat drama af. Een bende mannen viel het casino binnen, stak het in brand... en 52 mensen kwamen daarbij om. Het was een van de bloedigste aanvallen op een publieke ruimte... sinds jaren in Mexico. Correspondent Marion van Rooyen. Marion, wat voor mannen zijn het die ze daarvoor hebben opgepakt? Ja, wat iedereen al vermoedde... Eh... ...lui die aan de, aan de drugskartels uh, gelieerd zijn. Het gaat om uh, vijf mannen, allemaal tussen de 18 en 25. Uh, en ze zijn erachter gekomen uh, wie het waren ...doordat er in een van de auto's uh, die de aanval deden... Uh, ...vingerafdrukken zijn gevonden. En er is verder ook een video gevonden waarin je ziet... ...dat ze jerrykens met benzine uh, in die auto's laden... Nou ja, zo zijn ze erachter gekomen. En men vermoedt dat ze, uh, ze tot het uh, golfkartel behoren. Wat, uh, of sorry, uh, tot het Zeta-kartel behoren. Ik haal ze altijd door elkaar. Want deze twee kartels waren tot drie jaar geleden nog één ding. Maar de Zeta's waren eigenlijk de gewapende arm van het golfkartel. Maar die hebben ruzie gekregen. En die bestrijden elkaar dus allerlei territoria. Zoals bijvoorbeeld de stad Monterey. Die tot ja, een jaar geleden, twee jaar geleden echt een oase van rust was. En als we dan bij dat casino. Zijn Wil dat zeggen dat dat casino dan in handen is van dat golfkartel? Nou, nou ja, wat, wat de gouverneur nu zei... dat hij vermoedt dat het om afpersing gaat. Want die, uh, die drugsbendes die doen niet alleen maar drugs uh, naar de Amerika-smokkelen... maar die, die, die willen ook al die territoria hebben... omdat ze gewoon beslag willen leggen op alle, alle rijkdom die er, die er gemaakt wordt. En uh, nou ja... Uh, Monterrey is een stad van gokken, is een beetje een Las Vegas uh, van Mexico. Dus ja, uh, aandeel in die, in die gokwinsten. En dan hebben ze nu vijf mannen gearresteerd, jonge mannen dus, die, die het vuile werk opknappen. Um, zal dit iets uitmaken voor het kartel dat zij gearresteerd zijn? Wel nee, voor hun zoveel anderen hoor. Want zeker uh, de Zeta's, die hebben ongelooflijk veel geld... En die trekken dus ook steeds... Die zijn namelijk ontstaan door uh, militairen die getraind waren door Amerika... om tegen de drugsoorlog uh, te vechten. En die, ze hangen zelfs af en toe spandoeken op voor... Uh, uh, leger, kom, kom bij ons, want je krijgt bij ons uh, de driedubbele uh, loon dan, dan als je in het leger blijft. Dus Ze hebben heel goed getrainde mensen, die, die heel goed betaald worden. Uh, dit kartel heeft zich echt uitgebreid tot over de grens in Guatemala en El Salvador. Zo sterk is dat kartel. En een klein detail, waarom vraagt iedereen zich af, deze mannen zijn al veroordeeld. Allemaal, alle vijf, voor moord en voor uh, ontvoering. Waarom liepen ze op vrije voeten? En waarom werden ze niet gemonitord door de politie? En wat is dan het antwoord? Corruptie? Ja, de macht van de cartels. Marion van Rooien, dankjewel voor jouw verslag over Mexico. Gisteravond, aan het eind van de serie Zomergasten... we gaan even een ander onderwerp doen. Want we gaan het hebben over... De kokjes. I internetters, want die krijgen morgen een extra keuze. Wil je wel of niet dat online-adverteerders gegevens over je verzamelen? Vanaf morgen kan je dat zelf bepalen door je aan te melden bij het Volg me register Joris van Heukelom is initiatiefnemer namens de adverteerders. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan je je daarvoor aanmelden bij dat Volg me register Ja, we maken een eerste stap met het Volg me register En dat, dat doen we morgen. Uh, het is heel makkelijk. Uh, als je reclame ziet, hè, dat heet banners op het internet... dan zal daar in de bovenhoek een icoontje staan, een, een info-icoontje. En als je dat aanklikt, dan kom je op uh, een pagina van de uitgever... waar de, de banner uh, die de banner uitgeeft. Hè. Bijvoorbeeld bij nu.nl ga je een banner zien, zie je een icoontje, kan je op klikken. Dan kom je op een informatiepagina en vanaf die informatiepagina... kan je naar een register en dan kan je zelf bepalen of je... Uh, wil dat er cookies geplaatst worden met betrekking tot reclame. Dat je dus ja, uh, je intenties, je koopintenties gevolgd worden of niet. Want nu gebeurt dat vaak. Ben je op zoek naar een bepaalde vakantie. Dan zal je zien dat de dagen daarna je eindeloos met advertenties van vakanties wordt overspoeld. Naar welke website je ook gaat. Ja, dat zijn inderdaad de, de, de verhalen die leven. En dat zal ongetwijfeld ook wel gebeuren. Uh, cookies doen heel veel goeds. Uh, maar het is inderdaad zo dat er mensen zijn uh, die van het internet gebruik maken... Die, die dat irritant vinden of die dat niet willen. En die moeten ook de kans hebben om dan te zeggen van... ja, dat wil ik niet. En, en daarom ook het volgende niet register. En daarmee uh, voorkom je dus dat er gerichte reclame naar je wordt gestuurd. Geldt dat dan gelijk voor alle soorten reclames? Nee, zeker niet. Dat is ook een van de misvattingen. Uh, men denkt dat uh, als men één keer die koekjes uitzet... dat men dan geen reclame meer heeft op het internet... Dat is gelukkig niet zo, want reclame doet heel veel goed. Want dat zorgt er namelijk voor dat het internet gratis is. En dat je gratis al die mooie internetproducten eh, tot je kan nemen. Zeg, en u doet dit namens de adverteerders. Is dat om de politiek een stap voor te blijven? Omdat er misschien wetgeving aan zit te komen... waardoor de adverteerders helemaal niet meer zoveel kunnen? Ja, dat, dat is helemaal correct. We doen dit vanuit het IAP en de allerbelangrijkste... Uitgevers in dit land die doen mee. Ster doet mee, Telegraaf doet mee. Microsoft, Google, Sanoma Media en, en ja, nog een hele reeks uh, uitgevers die meedoen. Daarmee denken we 75 procent. En het is ingegeven vanuit een vraag van uh ...Europa, waarbij Eurocommissaris commissaris Kroes gezegd heeft van ja, ga aan de slag met zelfregulering. Er is een Europese richtlijn en wij hopen hiermee stappen te zetten die, ja, die in de richting zijn van datgene wat men wil. De politiek wil dat we hier het heft in handen nemen. Er zijn politici die vinden dat dit niet ver genoeg gaat. Maar wij hopen wel dat we hiermee laten zien dat we niet alleen bereidwillig zijn, dat we dat niet alleen zeggen, maar ook doen. En dat dit een eerste stap is in samenwerking tussen uitgevers richting bescherming van de privacy voor het publiek. Zeg, en als iedereen zich nu aanmeldt voor dat register... betekent dat dan dat we uiteindelijk meer moeten gaan betalen voor het internet? Als iedereen zich aanmeldt voor dat register... dan uh, ja, zal dat betekenen dat het gebruik van third-party cookies... om heel correct te zijn, dus om mensen en hun gedrag te tracken... dat dat, uh, te volgen. Ja, dat, dat, dat een zachte dood sterft, dat klopt. Ja. Ja. Bouwt u daar dan van, hoor ik dat in uw stem? Um, nee, als iedereen... Kijk, luister, dan was ik hier niet mee begonnen. Ik geloof er heilig in dat je mensen goed moet informeren... en zelf de kans geven om te zeggen van ik wil dit of ik wil dit niet. Als morgen de Nederlandse burger zegt massaal omas... We willen dit niet, dan is dat een feit. En dan, ja, dan is dat zo. Dan ben ik nog steeds heel blij dat we dit initiatief opgestart hebben. Ja, blijf nog even hangen, meneer Van Heukelom, want we praten hier nog even over verder. Dat doen we met Reo Zenger van Bits of Freedom, een organisatie die opkomt voor privacy op internet. Meneer Zenger, goedemiddag. Goedemiddag. Is dit, zoals de heer Van Heukelom aangeeft, een eerste stap in wat hij zegt: de goede richting? Dit volg me niet-register. Ja, dat is een eerste stap, maar het is uh, ook nog steeds eigenlijk helemaal verkeerd om. Want die website dat doet eigenlijk uh, uh, net het verkeerde. Uh, volgens de website mogen uh, de attentiebedrijven namelijk nou gewoon blijven volgen, totdat je daar iets over zegt. En uh, alleen als je erover klaagt, als je daarin dat aangeeft, pas dan mogen uh, de bedrijven je niet meer volgen. Maar wat is er fout aan het verzamelen van gegevens? Nou, op uh, aan het verzamelen van gegevens, um, dat gaat heel ver. Want wat die bedrijven eigenlijk doen, is die, die houden heel nauwkeurig bij... Uh, welke websites je allemaal bezoekt, welke pagina's je bekijkt, hoe lang je erover doet. En op basis van die informatie maken ze profielen. En dat zou ik bijvoorbeeld weer vastgelegd dat je geïnteresseerd bent in een reis naar India... dat je een computer van Apple hebt en dat je misschien wel rugklachten hebt. En op basis van die profielen wordt vervolgens gekeken um, welke um, attenties worden aan je getoond... En dat gaat best wel ver. Want dat uh, geeft bijvoorbeeld ook de mogelijkheid... om nou, net als de staak bijvoorbeeld het fief te duurder kunnen worden. Um, of bijvoorbeeld misschien dat een verzekeraar... jou niet meer dezelfde um, uh, bonus gaat aanbieden... als die weet dat jij de afgelopen week hebt gekeken... naar websites met open rugklachten. Ging, maar helder. Bedrijf... Maar dan geven de, uh. de adverteerders nu dus aan... dan kun je via zo'n uh, info-icoontje op de banner uh, uitschakelen. U zegt dat is verkeerd, ja. om. Wat zou dan wel de juiste manier moeten zijn? Nou, wij vinden dat internetgebruikers niet bespied dus mogen worden totdat zij aangeven van dat het oké okay is. Als die internetgebruiker daarvoor kiest, is er helemaal niks mis mee. Maar die gebruiker moet wel vooraf eerst kunnen aangeven van oké, okay, ik wil nu graag gevolgd worden, want ik wil dat ze advertenties hebben. Dan is er niks mis mee. Vooraf Belang... volgen. Meneer Van Heukelom is dat de tweede stap die zou moeten worden gezet door adverteerders? Nou, in, de, in de eerste plaats laat ik uitspreken dat ik een grote fan ben van het werk van Bits of Freedom, maar dat ik hier met hen oneens ben. Um, luister, wij handelen volgens de Europese richtlijn. En natuurlijk is het zo dat de wet niet volgens de Europese richtlijn is aangenomen vanwege het amendement van de PVV. Uh, volgens mij is goede informatievoorziening... Van cruciaal belang. En dit is wat wij gaan doen. En we gaan mensen ook de kans geven om zich uit te schrijven. Natuurlijk... Ja, dat hebt u, u aangegeven. Maar ja, kunt u ik... aangeven dat, zoals uh, meneer Zenger van Business of Freedom aangeeft, dat je dat op voorhand al zou kunnen doen? Kijk, deze zelfregulering vervangt geen wet. Dus als de wet hier strenger zal worden, nog strenger zal worden, dan zullen wij daarin volgen. En dan denk ik nog steeds dat dit een goede voor so is van alle uitgevers, om dan die nodige stappen te nemen. Maar op dit moment vind ik dat allesbehalve nodig. En geloof ik, ja, in uh, het feit dat je als individu zelf, zelf moet kunnen beslissen. En vindt u dat ook, meneer Zenger, van Bits of Freedom? Nou, heel veel, ja, het probleem is dat heel veel gebruikers geen idee hebben van wat er allemaal met hun, met, met hun gegevens gebeuren. En, en gebruikers kunnen bijvoorbeeld nu ook al cookies uitzetten, maar doen dat niet, omdat ze gewoon geen idee hebben van wat het moet. En er zijn veel te veel verschillende manieren om een gebruiker te volgen. Zolang die bedrijven de gebruiker blijven volgen, is dat gewoon heel erg slecht. Zolang de. als een gebruiker niet vooraf toestemming heeft gegeven. Dus het moet zo zijn dat bedrijven je mogen volgen, dat een bedrijf mag kijken wat je allemaal doet op internet. Maar dat mag pas nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Dat zullen we gaan zien vanaf morgen. Gaat dat dus gebeuren? Het volg me niet register. Eén van de instituzennemers, Joris van Heukelom, hartelijk dank. Ook dank Reo Zenger van A Bits of Freedom. U blijft sepsis houden, dat is helder. Dank u. Zometeen de VPRO heeft aan het eind van zomergasten toch nog even iets uit te leggen. En bij Nantzwaan, bij de AMB gaat uitleggen hoe het ervoor staat op in het verkeer. Ja, de A15 die blijft voor problemen zorgen van Gorkum naar Nijmegen. Ja, de weg is daar al een groot deel van de dag dicht. Zeven kilometer file tussen Tiel-West en Echtelt na het ernstige ongeluk eerder op de dag. De andere kant op is de weg ook dicht vanaf knopend Valburg. Omrijden is het devies richting Nijmegen via Den Bosch... en de andere kant op richting Rotterdam via Utrecht... Bij Den Haag een problematische avondspits. Nu vooral aan de noordkant van de stad. Na een ongeluk op de N44 bij Wassenaar. Vijf kilometer file daar. En ook op de N14 staat het vast richting Leidsendam. Tussen Wassenaar en Leidsendam. Vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Het Lucella Carrasso en Tim Overdick. Gisteravond, aan het eind van de serie Zomergasten van het jaar. dacht presentator Jelle Brand-Korstius. zijn broodheer een plezier te doen. En dan heb ik tenslotte nog een kleine uh, persoonlijke mededeling. Als dat kan. Ik zou het fijn vinden als u... Goed, dat werkte. De omroep kreeg er 550 leden bij. De vraag is alleen Lennart van der Meulen van de VPRO, algemeen directeur. Goedemiddag. Heeft Goedemiddag. hij u daar een plezier mee gedaan? Ja, hij heeft mij een groot plezier gedaan. Ik vond het uh, een mooie verrassing. En moest hem vervolgens, want ik ben ook nog eens ooit commissaris geweest bij het commissariaat. ...vertellen dat het helemaal niet mocht wat hij deed. Want wat maar is de regel? Dat behoudens toestemming van het commissariaat... ...er niet aan ledenwerving gedaan mag worden... ...in programma's van publieke omroepen. En wat zei hij toen? En Wij hebben geen toestemming gevraagd. Nee, en wat zei hij toen? Um, nou, daar heb ik hem verder niet mee lastig gevallen. Want hij, was, hij, hij meende het oprecht. Had misschien de KRO-campagne gehoord en dacht... ...dat kan ik beter. of ik, Het is beter als mensen lid worden van de WPRO, dus ik doe het zo. Maar het mag niet. Het is allemaal enorm gereguleerd. en Misschien ook wel goed, want je moet mensen ook niet te veel lastig vallen met dat soort oproepen. Maar hij was spontaan. En wij waren uitermate verrast dat dat inderdaad tot 550 nieuwe leden leidde. En worden die nu allemaal weer netjes uitgeschreven? Nee, dat hoeft niet. Het is wel zo dat het commissariaat bij ons kan, uh, kan vragen... Uh, eigenlijk een procedure zou kunnen beginnen over het feit dat we die oproep hebben gedaan. En daarom een vlucht naar voren door vandaag maar te zeggen dat het allemaal heel spontaan en per ongeluk was? Nou, ik weet nog uit mijn tijd bij het commissariaat dat dat vaak niet helpt bij commissarissen. Oh, dus dan kunt u nee. beter nu niet met ons spreken om dit te vertellen, toch? Nee, maar ik vind altijd wel dat je gewoon eerlijk kan zijn. En als het zo gelopen is, dan moet je dat vertellen. Ja. En, uh, we waren... Uh, nee, dus ik was, ik, vond het een, ik was in de studio, ik vond het een mooie actie. Um, maar het zegt ook doemen. iets over het plezier waarmee iemand programma's maakt. Uh, en het is ook, ook helemaal niet erg dat uh, programmamakers niet precies weten wat er wel en niet mag. Maar daar moeten wij wel op letten. Dus als het commissariaat uh, langskomt, dan uh, gaan we praten. En uit die tijd weet u vast ook nog wel hoe hoog die boete kan zijn. Ja, ik weet niet of de boetes geïndexeerd zijn. Maar. Uh, het wat is kan het u al kosten? Heel erg dat je een uh, ik volgens mij zat dat toen iets van, uh, dat toen iets van 1500 euro was of zo. En Zoiets. dat brengen die 550 leden misschien net wel op, toch? Nee, maar die afweging hoef ik niet te maken. <laughs> nee, <En> wat <laughs> vervelend is voor omroepen, en dat is sinds juni weer uh, heel pregnant, is dat de politiek gezegd heeft, terwijl wij graag mee willen samenwerken, omroepen gaan afgerekend worden op leden. En dat betekent dat je, dat je daarmee stimuleert... dat omroepen op allerlei manieren moeten proberen leden te werven... terwijl we veel betere kijkers aan ons kunnen binden. Want daar hebben veel meer mensen wat aan. En ik hoop niet dat er weer zo'n leden, ledenjacht gaat ontstaan. Waarbij hm. alle omroepen op alle mogelijke manieren aan ledenwerving gaan doen. Ik ben wel blij dat als, we, als er zo'n omroep is... dat de VPRO blijkbaar heel veel steun heeft bij kijkers. In ieder geval 550. Nu wordt het ja. programma herhaald deze week. Wat gaat u doen? Gaat die oproep eruit? De oproep gaat eruit. Um, en uh, we konden daarna geen, uh, geen promo meer krijgen. Want dan hadden we hem daarna gewoon, dat mag weer wel, erachteraan kunnen plakken. Um, nee, we, we halen hem eruit. Want we weten nu dat hij komt en dat het niet mag. Ja, dan laat je hem niet staan. Niet meer spontaan. Goed, Lennart van der Meulen van de VPRO, dank voor uw reactie. Oké, okay, <laughs> dag. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Libië blijft natuurlijk een van de belangrijkste nieuwsonderwerpen op dit moment. Voor Gaddafi is het einde nabij als je diverse websites moet geloven. De opstandelingen stellen een ultimatum aan de aanhangers van Gaddafi in zijn geboorteplaats Sirte. Geef je over of wordt bevrijd? Met bevrijd tussen aanhalingstekens, Zo staat op de website van CNN. En wat die bevrijding inhoudt is niet duidelijk. Het ergste valt te vrezen. Duidelijk is wel dat de rebellen zich opmaken voor de eindstrijd. En Gaddafi moet het ergste van hem vrezen. In alle hoeken en gaten wordt naar. Gezocht, dat zegt deze man op Sky News. We are looking for Gaddafi. Whoom, whoom? Room, room. Door, door. Hole, hole. In the sky. In earth. In the street. Anyway. The game is off voorbij, Gaddafi, de boodschap. Dan de nasleep van orkaan Irene. Hoewel de storm nog niet helemaal is uitgeraast... heeft Bloomberg alvast een overzicht gemaakt van de schade. Volgens de laatste gegevens zijn er van de Caraïben tot New England, New England in het noordoosten van Amerika... zeker 18 doden gevallen. Verder heeft Irene voor zo'n 3 miljard dollar schade veroorzaakt. Ruim 6 miljoen woningen en andere gebouwen in het oosten van de VS... zitten zonder elektriciteit. President Obama heeft noodtoestand uitgeroepen... In 11 Staten, het District of Columbia en Puerto Rico. Die kunnen daarmee snel extra geld en hulp krijgen. De Zuidas in Amsterdam krijgt een kampeerflat. Dat is nieuws op de voorpagina van het Parool. Een tijdelijk gebouw met vijf etages op de Amsterdamse Zuidas... zal behalve kampeerders ook een restaurant, een nachtclub... en culturele activiteiten huisvesten. Het is de uitkomst van een prijsvraag voor de beste tijdelijke invulling... van een terrein naast kantoorgebouw The Rock. De dienst Zuidas wil het zakencentrum aantrekkelijker en levendiger maken. S'avonds kan je er nu vaak een kanon afschieten... omdat de horeca die er is, alleen gericht is op kantoormensen. Nou, die combinatie van kamperen, horeca en cultuur... zal de gewenste reuring brengen, zegt de prijswinnaar in het Parool. Overlast zal er weinig zijn, want er zijn vrijwel geen woningen in de buurt. Waarschijnlijk komen er vooral jongeren naar de kampeerflat. Trouwens, kamperen in een flat, hoe doe je dat? Daar is over nagedacht. Op de betonnen vloeren komt echt gras te liggen. En als dat niet kan, moeten de kampeerders hun scheerlijnen vastmaken... en ringen die aan de vloer vastzitten. slotte wordt er heel wat afgetwitterd over de bankbiljetten... die een geldwagen vanochtend verloor op de A2. Sommige twitteraars hadden er wel bij willen zijn. Er is er eentje die zegt, waarom rij ik nooit over de A2 maar wel over de A29, waar dan een autoschutter is. En een ander zegt, ik had graag even meegeholpen met het opruimen. Het geld ligt voor het oprapen op de A2 over dat oprapen wordt verschillend gedacht. er was op drie twitterde bestuurders op de A2 bij... stapte massaal uit om geld te verzamelen. Waarop iemand reageerde, levensgevaarlijk, maar wel leuk. Met een knipoog erbij. En een ander zegt, Robert Engel... ik zou zeker gaan graaien op de A2. Over de moraal denk ik dan wel na als ik op vakantie ben van al dat geld. Nou, niet iedereen is het uh, daarmee eens. Tineke Seelen, volgens mij kennen we die, van de vluchtelingen. Die zegt, wat een genante vertoning van hebzucht op de A2. Hoe je het ook bekijkt, het is niet jouw geld en dus diefstal. En dan wordt toch ook wel eerlijkheid gewaardeerd door Piet Hein Peters via Twitter. Kan die ene meneer, zegt hij, die het geld op de A2 wel teruggaf... een standbeeld krijgen? Met een tekje en weg met de balkjes voor de dieven. Die beelden die zien we op onze site nws.nl. En dan gaan we tot slot, voor het einde van zessen... naar onze verslaggever Gio Lippens. Gisteren Bauke Mollema die ging in de leiderstrui vandaag van start... De Gwelta, uh, Gio Lippens, heeft hij die, die leiding in het klassement weten te behouden vandaag? Nee, hij heeft hem niet uh, kunnen behouden, Lucella. Hij heeft hem uh, verloren. Hij had ook maar één seconde voorsprong op Gorkin uh, Rodriguez. Nou, daar is hij hem zeker niet aan kwijtgehaald. Want Rodriguez die rijdt echt een hele slechte tijdrit. Die werd zelfs ingehaald door Bauke Mollema. Mollema die twee minuten achter hem was gestart. Maar Bouke Mollema is uh, ingehaald onder andere door Christopher Froome. Want dat is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Vuelta. En dan zullen jullie zeggen Froome... Froome, Froome ja. Dus een renner van wie we misschien wel eens gehoord hebben. Inderdaad, Vroom, vroom. Hij reed ja. gewoon een hele goede tijdrit. Werd uh, tweede hier op uh, bijna een minuutje van Tony Martin. Tony Martin is de winnaar van de tijdrit. Dat was hij ook al in de Tour trouwens, in Grenoble. Maar die Vroom, die uh, pakt zomaar brutaal de leiding in het uh, klassement. En uh, dat is toch wel verrassend. Hij is geboren in Nairobi, in Kenia. Daar komen niet zoveel nee. renners vandaan. Maar hier doet hij het gewoon. Hij staat aan de leiding in dat algemene klassement. Voor Jacob Vogelsang, voor Bradley Wiggins. En Bouke Mollema is weggezakt naar de zevende plaats. 1 minuut 7 van Christopher Froome. Maar die gaat zeker nog meedoen voor een top 5 plaats. Gio Lippens was dat met het laatste nieuws over de Guelta vandaag. De ronde van Spanje. Tot zo, na zessen zijn we weer terug. Toet